Ja, eh, lieve mensen, ik, eh, ja, ik moet weer even helemaal bijkomen van, eh, van deze muziek. Ik hoop dat jullie er eh, evenveel van genoten hebben als ik daarvan genoten heb. Ik heb, eh, ja, ik zal me eerst maar eventjes eh, beginnen. Eh, goedenavond, lieve mensen. Eh, mijn naam is Yvonne Hagen aan Aaltenland. En natuurlijk welkom eh, en bedankt dat je daarvoor gekozen hebt om naar deze lezing, naar deze meditatie te luisteren. En je hebt net kunnen luisteren naar Vangelis, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, eh, over, deel 3 is dit, als ik het goed begrepen heb, over de kosmos. En het is, denk ik, twintig jaar geleden geweest dat ik deze muziek voor het eerst hoorde, en zo af en toe tot een jaar of tien geleden. En ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist ook niet waar ik het moest zoeken, maar het was een beetje uit mijn herinnering. Maar ik wist dat er nog zoiets was. Maar ik wist het niet. Ik wist niet waar ik het moest vinden. En uh, gisteren, nou, toeval bestaat natuurlijk niet. Het valt je toe. En gisteren viel het me toe. Echt niet te geloven. Ik was helemaal verbaasd. Werkelijk. Ik dacht, hier is het. Hier is het. Ah, nou, dus ik heb uh, de link die. Uh, als je het mooi vindt minstens. door. Ik hoop dat je het een beetje goed hebt kunnen horen trouwens. Uh, ik heb de link heb ik, uh, op het programmablad van Indigo Soul Station uh, geplakt. Dus ik hoop dat je het daardoor kunt vinden. Ik heb een, uh, een YouTube uh, account uh, of uh, channel. Overigens dat heb ik niet eens zelf kunnen doen. Dat heeft mijn kleinzoon voor me gedaan. Want het lukte mij gewoon niet. En... Um, nou, daar heb ik dus een aantal video's erop uh, staan. En ik vind het verschrikkelijk leuk om dat uh, zo hier en daar te bekijken. En uh, nou, het is echt loopt allemaal door elkaar heen. Van kleine kinderdingen tot uh, volwassen uh, muziek. En nou, noem maar op: Er zit, de uh, merken classics mee. <laughs> er zit werkelijk klassieke muziek bij. Nou. Uh, en waaronder ook dus nu dit. En uh, als je zin hebt. Uh, Mag je, mag je luisteren. Dus, uh, ik heb werkelijk... Ik vond het zo mooi. Ik dacht, nou, dat gaat meteen... Morgen, als ik de lezing opneem... Ik ga het er meteen bij doen. Nou, ik hoop dat het er een beetje goed opgekomen is. Ja, en, en juist door zulke muziek... Ik weet niet hoe dat bij jullie ook, uh, ook zo is... Maar dan gaat mijn hartslag toch iets omhoog. Ik kom in een andere trilling terecht... Ik hoor het geluid van de energie ook ongelooflijk sterk in mijn oren. Nog sterker, zou je kunnen zeggen. En die hartslag, die, ja, dat, dat doet me aan de kosmos denken. Dat wat we ook in onszelf hebben en buiten ons is. En misschien denk je wel, nou ja hoor eens even, we zitten op de aarde en de aarde is niet de kosmos. Maar als je nou eens met me meegaat naar de zon, ja waarom niet? We zijn al zo vaak op de maan geweest, dus ga mee met me naar de zon. Nee, je voelt die hete stralen niet van de zon. Dat voel je niet als je daar in je gedachten bent. Dan kun je overal in. Je kunt ook in de zon. Je kunt ook in de stenen. Je kunt overal in. En ga nou eens kijken met mij. En dan zit je op die zon. En al dat licht om je heen. En kijk eens naar beneden of naar boven waar je kijken wilt. En daar is die blauwe stip. Zie je dat? Dat is de aarde. Nou, kijk eens om je heen. De aarde hoort toch ook bij de kosmos. Dus het is wel degelijk kosmos, hè. Alleen je staat nu, hopelijk, met beide voeten op de aarde. Ja, en eh, ik moet dan natuurlijk nog steeds beginnen. Goddank weer de tijd opgeschreven, want uh, ja, je vergeet je toch zomaar met zulke muziek. En... Ja, ik begrijp het hoor. Het is niet uh, klassieke muziek, um, maar totaal anders. En het, en het richt zich naar je hele gevoel, naar dat wat je bent. Ik ben die ik ben, en van daaruit wil ik dat wat ik ben. Met andere delen, al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en misschien wil je nu met mij de verbinding maken met die zon, met het licht. En zet altijd je voeten stevig op de aarde. Dat is waar je bent, hier op de aarde. Dat is waarvoor je gekozen hebt in dit leven. Om op aarde te leven, om op aarde jouw karma uit te werken. Om dat wat jij mee moet maken van jezelf. Doordat jij denkt uit je eigen vrije wil. Hier op aarde je karma uit te werken. En zet je voeten, beide voeten stevig op de grond en als je dat niet kunt, verbind je met de grond. Met de aarde. En adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. En doe nu weer op een inademing. Haal je die zon, dat licht van de zon naar binnen. Hou het even vast. En breng het weer helemaal naar de ziel die je bent, je navelchakra, je zonnevlecht. Zie dat je op die wijze je zonnevlecht opent en geeft aan die paar grammetjes, die niet zwegen, maar o oh zo sterk zijn, het is gelijk een kerncentrale, hoe kleiner, hoe sterker, hoe meer krachten, hoe meer energie, dat is wat je bent. En verbind je daarmee? Neem je voor om al je problemen daarin te leggen en neem je voor om, als je hierover nadenkt, over je problemen, over je gebeurtenissen, dat wat je meemaakt hier op aarde, dat je dat vanuit dat punt in jezelf, vanuit die kerncentrale, vanuit dat licht. Gaat overdenken. Nou, het is niet anders dan een beslissing hoor. Je kunt ook in je ego blijven. Jij mag het weten. Maar hou eens op met leven in de wet van oorzaak en gevolg. Het is niet echt nodig. De ervaringen in je leven komen naar je toe, omdat jij die uitstraalt. Dat je het leven zo geleefd hebt, geleefd hebt, dat je die gedachten in je opnam, anderen daar de schuld van gaf, de verantwoording nam in je leven, en daardoor uitstraalde en dat wat je uitstraalt. Trek je ook weer aan. Daar bestaan jouw gebeurtenissen uit. Dat wat je mee gaat maken. In je leven. Zoveel te geven. Dat denk ik wel eens aan. Die liefde. Die totale liefde. Voor alle mensen. Voor iedereen. Juist voor die mensen. Die zo afgedwaald zijn. Van hun werkelijke zijn. Van hun werkelijke werkelijkheid. Dit ook niet weten. Is zoveel aan mensen te geven. Zoveel liefde. En mochten mensen dit willen horen. Of ja, alle mensen weten dit. En toch is het zo onbereikbaar voor hen. Het is zo moeilijk. Zijn het zich niet bewust. Dat het leven ook anders kan. Zo gaan mijn gedachten wel eens naar mensen uiten. Mijn hart loopt over van mededogen. Als er mensen zijn die die vrede in zichzelf niet meer kunnen vinden. Die afgedwaald zijn van hun eigen pad, van hun eigen weg. En de weg terug naar hun eigen huis niet meer kunnen vinden. En ze schreeuwen het uit. En het is juist die liefde, die liefde, die dit niet erg vindt. Want, soms hoor ik wel eens, ik ben het totaal oneens met jou, zeggen ze soms. We konden niet verder uit elkaar liggen wat mijn mening betreft, zeggen anderen. Het bewijst maar weer hoe vreemd jij denkt en hoe ver het van mij afstaat. En dan heb ik soms zelfs nog niets gezegd. En ja, soms gaat het zo. En ik moet daarover nadenken, over die pijn van die mensen. Het verdriet. De onvrede waar ze mee te kampen hebben. Het wegduwen van raad. Is het toch wat hen dit doet zeggen en diep verlangen naar het licht. Weten dat ze dit kunnen zeggen, omdat ze daar niet op aangevallen worden. Hoor mij mijn wanhoop uitschreeuwen, help me dan. En tegelijkertijd wil ik het niet horen. Voor mij maakt het niet uit, ik heb er al jarenlang geen pijn meer van, helemaal niets. Maar het is die pijn van die ander, wie het ook is. En die pijn gaat maar door. Kun je vergeven, zeggen sommigen. Is dat lastig? En ik zou het niet kunnen, hoor, hoor ik ook wel zeggen. Ja, als ik het over mij heb, ik doe dat constant. Vergeven, vergeven, vergeven en nog eens vergeven. Alleen maar. De mens is van nature een liefhebbend mens. Mens is niet slecht, ik geloof dat niet. Hij moet alleen alles nog uitwerken in zichzelf. Alle ervaringen opdoen. Soms ook vreselijke ervaringen omdat je niet weet hoe ermee om te gaan. Dus ja, vergeven. Vergeven. Ja, totdat je er erbij neervalt. En dan moet je nog meer vergeven. Het is niet anders en het kan ook niet anders Het gaat door me heen dat ik dat ik hen ook niet meer kan en mag zeggen. Niet uit de van je bent het niet waard. Nee, juist niet. Maar uit respect. Ze hebben nog zo'n weg af te leggen. Daar heb ik respect voor. Zo'n liefde voor. En ik hoop dat hun weg met licht beschenen wordt. Ik hoop dat ze zelf hun weg kunnen verlichten. Dat ze zich bewust zijn van het licht in hunzelf. In zichzelf. Er is ergens een gevoel van... Ja, ik weet het eigenlijk niet. zou je het machteloosheid kunnen noemen. Nou nee, dat, dat is het zeker niet. Het is, die liefde is sterker. Dus dat is het zeker niet. Maar misschien is het een gevoel van dat er zoveel is en dat er misschien haast bij is. Haast misschien, maar eerder een gevoel dat de mogelijkheden van die mens voor hem of haar liggen, de mogelijkheden die kunnen voorkomen in, in hun leven. Doordat ze de wet van de vrije wil altijd mogen uitoefenen. Kunnen ze die weg, of die weg, of die weg, of die weg bewandelen. Het is hun keuze. Dus het is eenvoudig om te zien om helder te spreken hoe die, mens of zo, hoe die mens zal gaan. Maar die mens heeft de mogelijkheid om ook een andere keuze te maken. Dus het hoeft niet per se die weg te zijn. Het kunnen verschillende mogelijkheden zijn, die voor die mens liggen, van de vrije wil van die mensen of welke keuze hij maakt. En vanuit die keuze komt hun toekomst, lopen ze op hun weg en vormen zich de gebeurtenissen die bij die weg horen. En die gebeurtenissen, die komen juist op die weg. Om hen weer bij de les te houden. Om hen weer terug te brengen naar hun oorspronkelijke weg. De vormen van gebeurtenissen waardoor mensen wakker worden. Ja, in die geest ligt mijn denken. Je zit te denken over wat mensen zal overkomen aan mogelijkheden, wat er voor hen ligt. Een zeker weten van het bewandelen van de weg van mensen, ieder mens apart en te zien dat dat wat ze uitstralen onherroepelijk door hen zelf aangetrokken wordt. Nou, niet echt erg hoor, niet moeilijk en het universum heeft, heeft eindeloos geduld met ons, maar toch, maar toch. Is dat het gevoel van het einde der tijden? Het einde van een tijdperk van deze aarde. Een tijdperk waar de mens nu naartoe gaat. Waar de kosmos op ons een sterke druk uitoefent te bedoelen, om ons wakker te laten worden, om de gebeurtenissen sterker en vaker en met meer druk op ons uit te laten oefenen, is dat het? En het gevoel dat dat goed is? Al dat laatste, het is goed, want er zit geen negativiteit in. Het is ons gegeven om dat wat wij zelf aangetrokken hebben, weer om te buigen naar positiviteit. Naar een evenwicht, een evenwicht in onszelf, een evenwicht in de groep waarin wij leven, in evenwicht in het gevoel van een land, evenwicht in het gevoel van een van een werelddeel, evenwicht in de wereld waar wij als mens verantwoordelijk voor zijn, als mensen. En dan op een nacht word ik wakker en de gedachten gaan hierover. Hoe? En toch ook weer niet hoe. Want dat zou een twijfel zijn aan de energie, aan de God in onszelf zijn. Toch heb ik het gevoel dat, er, dat ik er meer in mijzelf over na moet denken en niet zozeer is dit gevoel voor mijzelf, maar voor de anderen. Ik dien dit heel goed te kunnen uitleggen mensen, het moet. Het moet niet, en toch moet het. Ik kan er niet omheen. Ik kan dan ook zomaar ineens de slaap niet bevatten. En normaal slaap ik praktisch op commando. Ik heb nergens last van. En ik kan echt overal slapen. Ongeval, ongeacht wat er is. Of wat er was. Of, nou. Euh, ja. Nergens last van. Maar nu was ik klaar wakker. En het was de eerste volle maan. Maar gewoon. Ik stapte even mijn bed uit en... Ik zag de maand zo hangen en ik dacht, oh, gaat het gaat koud worden. <laughs> Een prachtige sterren daaromheen en de nacht was zo helder en het was eigenlijk van koud. Het was doodstil buiten. En ik luisterde naar het regelmatig ademhalen van mijn echtgenoot. En ik had het gevoel, ja, ik moet ergens over nadenken. Ik, hier, of ergens, hier moet ik over nadenken. Nadenken, in mezelf gaan. Maar het af, afpellen van de, van, de, van de schillen in mezelf, ja, dat noemde ik vroeger poeteren. Maar nu lag het, het is een nuance eh, anders. Het voelde niet als zodanig. En, eh, maar het is het zoeken naar een oplossing. En ik besluit te mediteren. Het is zo stil. Ik hoor niet eens een vliegtuig overgaan. Er is geen wind en het regent niet. Ik hoor mijn eigen hart. En dat gaat sneller dan gewoonlijk. Gewoonlijk. En ik ben niet voor niets wakker geworden. Werk ik aan de winkel? En dan doe ik rustige ademhaling. Een keer met mijn gedachten terug naar wie ik werkelijk ben. Ik ga gewoon naar binnen met mijn gedachten. En dat kun jij ook hoor, naar binnen gaan met je gedachten. En dan hoor je. En ik hoorde dus, leg hen uit, laat het door je stromen, treed op de voorgrond. Nou, oh, dat begreep ik wel, want was het niet zo dat ik mij steeds in zulke gesprekken naar de achtergrond plaatste eigenlijk? Dus niet op de voorgrond, maar ja, ik wilde het gevecht niet aangaan, was de argumentatie in mij, want anderen mogen immers zeggen wat ze willen en daar ga ik dus niet over. En soms de knuppel in het hoenderwok, gooien, ja. Dat gebeurt ook wel en vaak ook eigenlijk. Maar dit is anders. En ik mediteer weer verder. En ik hoor in mijzelf: Je bent zo nodig. Maak je werk van. En laat de mensen die zich niet openen, achter je. Besteed daar ook geen energie meer aan. Laat je niet beledigen. Het is respectloos. Hoe kun je van mensen die hun eigen licht niet kennen, respect krijgen? Als ze hun eigen licht niet kennen, kennen ze zeker jouw licht niet. Laat Nou, denk ik dus even met mijn stoffelijk denken. Is dit niet nieuws en kan ik hier goed mee omgaan? Maar ik neem aan dat er nog meer komt. En ik hoor dan. Neem actie en breng naar buiten dat wat jij bent, want dat ben je. Laat je niet meer beperken door wie dan ook, want ze weten het niet. Ze zijn onwetend en daardoor niet schuldig. Dankbaar zijn, juist voor de tegenslag, maakt. Dat mensen accepteren en daardoor zien dat al het leven en karma, op aarde, in het vierkant zit, omwaand door de cirkel van liefde, de cirkel van licht. Niets gaat verdoen. alles is noodzakelijk, het is nodig en daardoor goed. Het is juist goed, het kwaad bestaat niet. Want omdat het juist goed is op een ander niveau, maakt dat de mens het zal begrijpen en in gaat zien dat het lijden nodig was. Het lijden om de ervaringen mee te maken. Niet het lijden om het lijden zelf en het jezelf aan te doen, maar de gebeurtenis van je eigen ervaring.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 Dan wordt het bewustzijn groter en gebruikt de mens het eigen denken, het stoffelijk denken, om in het denken van de astrale wereld te komen. Om in het eenvoudige vrede denken of het Mercurius denken te komen. Dat kan nooit overgedragen worden. Slechts door de eigen ervaring te begrijpen en te accepteren en los te laten, anders niet. Ja, tot zover het gesproken. En vele malen hoorde ik, het is goed zo. En zo is het ook. Alles, alles wat voorkomt op deze aarde, hoe vreselijk het ook is, het wordt niet veroordeeld door dat enorme universum. Ook niet goedgekeurd. Het is in feite niets. Het is goed zo. Vele malen hoorde ik dat en ik zag daarbij een vierkant. Dus vele malen hoorde ik: het is goed zo. En ik zag daarbij een vierkant zoals ik het benoemde in mijn meditatie: een vierkant, een kubus maar daaropheen een cirkel, een bal als het ware. Het vierkant was als een stuk klei, een kubus. Een flink stuk vierkant klei. Met, zoals ik kon zien steeds, was er met de vingers een klodder klei, Tegel opgeplakt. En ik zag, ik zag dat dat de ervaringen waren, die toegevoegd werden aan de kubus. En dat was goed zo. De ervaringen die begrepen waren, die dus niet meer door de mens gedragen hoefden te worden. Maar ze werden toegevoegd aan de kubus. En het was goed zo. Ik zag het eerst niet zo goed en ik dacht het zat aan de onderkant en aan de zijkant en ik dacht eerst dat het veren waren. Maar toen ik goed keek, waren het flinke klodders klei. Zo door met je duim erop gedrukt en uitgesmeerd naar rechts. klodders waren de ervaringen die toegevoegd werden aan alle gebeurtenissen die in die kubus waren. Of laat ik het zo zeggen, de gebeurtenissen, de ervaringen, waren de kubus. Dat was door de mens losgelaten. Mooi was. Het was goed zo. Dat was de bedoeling van het leven hier op aarde. De gebeurtenissen, hoe ze ook waren, waren precies goed voor die mens die die gebeurtenissen onderging. Het paste precies en waren goed zo. waren precies juist voor die mens en weer anders voor die mens. En steeds, als mensen het begrepen hadden, voegden ze er weer een klonnetje van de ervaring toe aan hun eigen kubus En het was goed zo. Want juist het verdriet, de pijn, de diepe ervaringen waren er om van te leren. We zijn nodig om in een andere trilling te komen. We kunnen erin blijven zitten, dat is de keuze. We kunnen in die bitterheid blijven zitten, in het verdriet, er niet meer overheen komen. Het nog groter maken. Het zo verschrikkelijk groot maken, dat het verdriet onnoemelijk groot wordt. Die keuze hebben we. Maar we komen niet verder, we staan stil. We kunnen op de gedachte komen, dat kunnen wij mensen. Om er wat mee te doen. Om te kijken of we die ervaring kunnen begrijpen. Kunnen wij onze ziel voor gebruiken? Om te denken vanuit dat liefdegevoel. om de woorden te begrijpen, de ander is nooit schuldig. Hoe erg het ook is. Daarbij kan ik je misschien een klein beetje van dienst zijn, door je te zeggen dat het misschien uit een vorig, uit een ander leven komt, waarin iets moest gebeuren. waardoor het evenwicht weer hersteld was, maar ook daar weer vanuit het leven verder geleefd dienen te worden. Het is moeilijk om te beseffen dat we juist het verdriet, de pijn en de diepe ervaringen nodig hebben om van te leren, en wij mensen kunnen dit maar moeilijk beseffen als we net iemand verloren hebben, als we net horen nou, wat ons te wachten staat. Als we net horen over onze gezondheid. Als we net welke nare gebeurtenis dan ook achter ons hebben. En toch, toch is het goed zo. De ervaringen behoren tot het leven hier op aarde. En het is goed zo. Dat dat was het belangrijkste van de meditatie. Dat was wat ik meekreeg die nacht. En ik besloot het op te schrijven. Het is goed zo. Ik heb altijd een klein schriftje met een pennetje naast mijn bed liggen. En ja, ik schrijf wel eens wat op. Ik schreef de letters op. Het is goed zo. En eigenaardig toch, hè? was toch zomaar een beetje, nou, dobberig, dat ik het kwijt zou zijn de volgende dag, de volgende ochtend. Die eenvoudige woorden, het is goed zo. Maar door het op te schrijven kom je ook weer in die meditatie in, dan denken daarover. En dan denk je, ja, die eenvoudige woorden, als ik die niet opschrijf, schrijf, dan ben ik het misschien direct kwijt de volgende ochtend het vreemd toch dat door zo'n klein zinnetje de hele meditatie dan toch weer helemaal terugkwam. Het is goed zo. En daarin ligt de totale acceptatie en het bewuste weten dat we allen het een en ander meemaken. Hier op deze aarde. Niemand, praktisch niemand... En dat wij allen kunnen en mochten wij dat, mochten wij dat willen, leren van onze ervaringen. Mochten wij de ervaringen begrijpen en begrip opbrengen voor het leven, dan zijn we in staat om de ervaring te accepteren en vervolgens los te laten. Dat is het hele geheim. Kun je hier jouw gebeurtenis inleggen? Kun je ermee aan de slag gaan? Kun je er wat mee als ik je zeg... Als je erover klaagt, kun jij er niets niet mee omgaan. Je kunt het nooit bij de ander neerleggen. Jij denkt daarover. Je kunt dingen niet meer ongedaan maken in het verleden. Je kunt wel vanuit een liefdegevoel over nadenken. Dan kun je en dan ben je in staat om naar de ander met mededogen te kijken. Ja, en dat is eigenlijk het hele geheim: het los te laten, en, en vervolgens te plakken op onze eigen kubus, op onze kubus van begrepen en losgelaten ervaringen. Weten wij hoe groot de liefde van het universum is, die deze kubus omcirkelt? Dan hebben we enig idee. In feite bestaat het niet. Het is alleen maar liefde. Het nodig om in een volgende trilling te komen. Om dan vanuit die trilling interesse te krijgen in mystieke dingen, in nadenken over het leven. om dan weer in een hogere trilling te komen, een andere trilling te komen, dat we niemand meer verwijten, dat we het achter ons kunnen laten, dat we onszelf kunnen vergeven, dat we ook steeds in een hogere trilling komen, doordat we op een gegeven moment de vraag stellen dat er meer moet zijn, je dan klaar bent om je meester tegen te komen om dan die mens of in jezelf tegen te komen die jou verder zal helpen nou dat kan uh, dit zijn waar je nu naar luistert of anderen. we zijn nu met zoveel en dat is geen, toe, dat is geen toeval. Het valt jou toe. Want je hebt met goed gevolg, hè, als ik het zo mag zeggen, alle gebeurtenissen achterin gelaten. En die hoef je niet meer nog een keer te ervaren, want je hebt ze begrepen. Je hebt begrepen waarom. Je hebt met mededogen naar gekeken naar de mensen om je heen. En je oordeelt niet meer, je veroordeelt niet meer. Je hebt het begrepen. Dan kun je het accepteren, dat wat er gebeurd is in het verleden, of wat je zelf hebt gedaan. Dan kun je het accepteren en loslaten. Want vooral jezelf vergeven, dat je jezelf zo lang hebt afgesloten van die werkelijke, Onbaatzuchtige liefde van het universum, van de God in jou, van die energie. Dan kom je in een trilling waarin je op weg geholpen wordt, om nog meer, nog verder te leren, want dat houdt nooit op. Ik vroeg ze net, weet wij hoe groot die liefde van het universum is? die deze kubus omcirkelt. Die ervaringen liggen nu in het licht, zijn geabsorbeerd door het licht en het is goed. We hebben ze nodig gehad voor ons leven hier op aarde. We konden niet zonder. Ieder mens... Niemand van ons kan zonder, Ach, misschien wel die enkeling die, die wellicht in een voortleven zo verschrikkelijk veel voor zich kiezen heeft gehad. En Die misschien ja, zulke heftige levens heeft gehad en die besloten heeft nu een leven hier op aarde te leven. Waarin geen verantwoording naar wie dan ook ligt en waarin, een, waarin die mensen in een soort tussensfeer ligt om vooral niks mee te maken in de rust een leven op aarde mee te maken. Dat is ook mogelijk. Of iemand die zegt: nou, een leven om te leven om dat wat die mens is te geven aan anderen, om op die wijze een evenwicht in een ja, samenlevingsvorm in een familie te geven, een evenwicht dat er misschien niet was, een liefde die er misschien niet was. Een een wanhopig zoeken van mensen naar de liefde. Maar ze een ziel aantrokken die alleen maar liefde is. Een ziel we die wellicht de ziekte van of het syndroom van down heeft. Maar alleen maar de liefde naar anderen geaard wordt. Maar verder hebben alle mensen hun eigen gebeurtenissen nodig om verder te komen. Ze kunnen die van een ander niet doen, want het ligt niet op hun weg. Je kunt niet de bomen bij een ander weghalen. Dat dien je zelf te doen. Of je sleurt ze allemaal weg van je eigen pad. En je bent daar maar mee bezig en je bent daar maar mee bezig. Totdat je eindelijk ziet dat je er ook overheen kunt stappen. En dat je het achter je kunt laten. En je had het nodig om te zien hoe het werkelijk leven is. Je had het nodig omdat het bij jou paste. Omdat je het zelf aantrok, omdat je zelf die verantwoording draagt. En het is goed zo. Het werd niet voor je neergelegd als straf. Het is er slechts om dat wat eens een andere kant op sloeg, nu weer in evenwicht te brengen. Het kunnen gebeurtenissen zijn uit eerdere levens, die nu in dit leven een evenwicht vragen. Maar het is dus nooit een waarom, maar een daarom. Het is dus altijd, de ander is nooit schuldig. Het is dus altijd, dat wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Het is heerlijk om hierover na te denken. Als je daarover nadenkt, dan hoef je jezelf ook nooit meer af te vragen, waarom moet mij dit overkomen? Of, nou, dat heb ik weer meer van dit fraais. Maar juist daarom. En dat daarom, daar heb je over nagedacht. En dat begrijp je dan. En nooit vanwege een straf. Maar omdat de mens jezelf zelf om heeft gevraagd. Om het evenwicht in zichzelf en in de mensheid, in de energie, te herstellen, om iets dat wellicht fout of anders is gegaan, nu over te doen, maar dan op de enige juiste wijze. Als het op die enige juiste wijze gaat, weet die mens dat, dat weet je vanuit je eigen innerlijk. Dat is een absoluut zeker weten. Dat is een diep, diep gevoel. Want dan weet de mens dat het vanuit de liefde van zijn hart, dat het vanuit die liefde nagedacht is. Weet die mens dat en kan vanuit de liefde in zijn hart kijken en nadenken over die gebeurtenis. En als zo vaak gezegd, na het nadenken, zichzelf vergeven, accepteren en vervolgens loslaten om het nooit meer te hoeven mee te maken. Want het is in de geloste. En het wonderlijke is, dat als je achter je kijkt, dat het eerst een enorme berg leek, waar je middenin zat en waar je niet uit leek te komen. Maar toen je achterom keek, was het een heel klein drempeltje. En dacht je bij jezelf, nou zo erg was het nou toch ook weer niet. Ja, en zo blijft het doorgaan en dat hoort bij ons mensen, dat hoort bij je. Dat wat we zijn, dit willen we graag. Alleen de gebeurtenissen, nou, die worden minder. Maar alles wil je ervaren. Maar, weet je, je krijgt wel steeds een andere trilling. En mocht je eens een stukje terugvallen, nou, je weet de weg dan. En je bent zo weer terug op je eigen weg. Maar het mooie is, dat wat je ervaren hebt en losgelaten hebt... Het is goed zo. Je hebt het ingelost en je hoeft het nooit meer opnieuw te ervaren. En kosmische wetten. Nou, lieve mensen, het is weer zo'n beetje tijd. Mag ik je weer hartelijk danken voor het luisteren. En misschien heb je een beetje plezier gehad aan, aan deze lezing. En heel graag tot volgende week. Nou ja, alles is weer te horen via mijn website. En eh, nou, En je mag me altijd mailen natuurlijk, mocht je vragen hebben. En eh, nou, voor jullie allemaal een heerlijke week. Het heeft vanavond voor het eerst gesneeuwd hier. En ik, eh, toen ik vanavond terugkwam, toen begon eh, een flink pak sneeuw. En het is helemaal stil buiten en het is nu opgehouden met sneeuw. Maar het is wel flink koud. Oh, dat is lekker. Heerlijk. Kun je lekker verkleden. Lieve mensen, heel graag tot volgende week. En een heerlijke week. Ik hoop dat je mag schaatsen en dat je een heerlijke week mag hebben daar op het ijs. Daag!